6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Koningin alsnog naar Oman. Het kabinet zwijgt over militaire Libië. Een oproep aan Nederlanders om Ivoorkust te verlaten. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan volgende week toch nog naar Oman. Ze hebben dan een privé-diner met de sultan. Deze week werd het staatsbezoek aan Oman uitgesteld wegens de onrust in het land. Maar daarna kwam de sultan met een persoonlijke uitnodiging. Volgens premier Rutte zou de indruk kunnen ontstaan... dat Nederland partij kiest in de interne aangelegenheden van Oman. Het privébezoek brengt de zaken in balans, zegt hij. Volgens Rutte staat de uitnodiging los van het uitstel van het staatsbezoek. De Tweede Kamer is het er niet mee eens... dat de koningin alsnog voor een privé-diner naar Oman gaat. De Partij van de Arbeid vindt het een rommelige gang van zaken. Zo ontloop je niet het risico dat de koningin onderdeel wordt... van een politieke discussie, zegt de partij. Bovendien had dit beter in één keer kunnen worden gemeld, vindt de PvdA. Gedoogpartner PVV spreekt van een onverstandig besluit dat veel vragen oproept. Volgens de SP en GroenLinks zal een privébezoek van de koningin... onder de huidige omstandigheden worden uitgelegd als steun aan de sultan van Oman. Het kabinet blijft voorlopig zwijgen over de situatie van de drie Nederlandse militairen in Libië... Zolang ik de inschatting heb dat het voor hun veilige terugkeer beter is onze mond te houden, houden we onze mond, zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Het kabinet heeft wel de Tweede Kamercommissie voor de inlichtingendiensten vertrouwelijk geïnformeerd over de actie van zondag. Maar het wil niet verder gaan. Er is intensief diplomatiek verkeer aan de gang en alles wat ik daar verder over zeg kan verstorend werken, zei premier Rutte. In Libië wordt op verschillende plaatsen zwaar gevochten... tussen troepen van, uh, van leider Gaddafi en opstandelingen... die worden gesteund door overgelopen militairen. Bij de strijd om Zawiya ten westen van Tripoli zouden tientallen doden zijn gevallen. In het midden van het land zouden rebellen het vliegveld van Ras Lanouf in handen hebben gekregen. Een belangrijk knooppunt voor de olieindustrie. In Tripoli hebben troepen van Gaddafi het vuur geopend op zo'n 1500 demonstranten. Over slachtoffers hier is niets bekend. In Egypte wordt op 19 maart een referendum gehouden over aanpassing van de grondwet. Dat heeft de regering in Cairo via Facebook bekendgemaakt. De nieuwe premier van Egypte, Sharaf, is op het Tahrirplein door duizenden enthousiaste mensen toegejuicht. Hij is de opvolger van premier Shafik, die nog door oud-president Mubarak was benoemd. De Nederlandse ambassadeur in Ghana heeft alle Nederlanders in Ivoorkust opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de veiligheidssituatie in het land zichtbaar verslechterd in de afgelopen dagen. In Abidjan, de grootste stad van het land, zijn rellen aan de orde van de dag. Ook wordt de kans op agressie van burgermilities tegen buitenlanders steeds groter. Er zijn 52 Nederlanders in Ivoorkust. Zij hebben het advies gekregen zich alleen overdag te verplaatsen. De ambassade in Ghana en het consulaat in Abidjan onderhouden contact met hen. Zes mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het CDA. Ze komen allemaal uit de Randstad, zijn allemaal protestants... en vijf van de zes waren vorig jaar voorstander... van deelname aan een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De komende tijd kunnen de CDA-leden stemmen... en de twee kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde. De Waddeneilanden en Staatsbosbeheer... hebben een akkoord bereikt in hun conflict over de erfpachtgronden... Staatsbosbeheer verkoopt de gronden in de bebouwde kom aan de gemeente en de huiseigenaren, maar houdt de gronden in de natuurgebieden. Staatsbosbeheer heeft de erfpacht lang niet verhoogd, maar gaat dat nu wel doen. Het wil profiteren van de waardestijging van de grond. Als ABN Amro volgend jaar winst maakt, wil de bank dividend uitkeren. En dat gaat dan naar de staat, na de nationalisatie in 2008 de enige aandeelhouder. Topman Zalm wil 40% van de winst als dividend uitkeren... zo zei hij bij de presentatie van de jaarcijfers. ABN AMRO leed dit jaar een verlies van ruim 400 miljoen euro... maar het komt door eenmalige uitgaven en de kosten van de fusie met Fortis. Op de normale bedrijfsactiviteiten werd ruim een miljard euro winst gemaakt. Het Amerikaanse moederbedrijf van MSD Organon, Merck, spreekt tegen... dat er bijna een akkoord was over overname van het bedrijf in Os... Volgens Murk was het voorstel van de overnamekandidaat complex en onduidelijk... en bood het niet genoeg baangarantie. Murk bracht dat naar voren tijdens een kort geding in Amsterdam. De ondernemingsraad, de raad van commissarissen en de vakbeweging... eisen dat Murk opnieuw met de overnamekandidaat gaat praten. Het weer vanavond en vannacht vanuit het noorden bewolking. Minima iets onder of rond het vriespunt. Morgen eerst wat regen, maar in de loop van de middag breekt de zon weer door. Dan wordt het een graad of zeven. Vanaf zondag weer zonnig en droog. Later volgende week meer kans op bewolking en regen. ANWB-verkeersinformatie op de A10-ring uh, A10 Noord naar Zaandam. De ring van Amsterdam. Tussen Knopend Watergraafsmeer en Schellingwoude. Drie kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A18-7 naar Vassenveld Tussen Doetegem en Varsseveld 4 kilometer. Komt er een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot... door een ongeluk 4 kilometer. De andere kant op op de A58 tussen Boergestel en Best 6 kilometer. En als laatste de A59 Os richting Zonzeel... tussen Waspik en Knoopend Hooipolder 7 kilometer file. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt. Geld... Ook uw geld kan verwoesten of beschermen.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 Zeker. Delta nooit. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Bij Eifel hebben we mooie cases voor finance consultants in de zorg. Kijk op werkenbijeifel.nl Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. Hoi, het is onrustig in Libië. Er wordt veel gevochten tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. Maar het geluid dat u net hoorde is niet van schermutselingen... vertelt onze correspondent Koert Lindijen vanuit Libië. Dat was het geluid na het middaggebed, ook hier uh, en na het eten... ...waar enthousiaste jongeren in de lucht uh, schieten. Je vraagt je af waarom ze al die munitie gebruiken... ...voor hun enthousiasme in plaats uh, eventueel om straks te gaan vechten in uh, Tripoli. Maar dat geeft ook een beetje aan, nogmaals, de geestdrift die heel groot is... ...maar de capaciteit om te vechten, de professionaliteit ontbreekt... In, uh, in belangrijke mate. Het is lastig om goede informatie te krijgen uit Libië. Gaddafi staat maar weinig communicatie toe. En de paar journalisten die in Tripoli waren, mochten het hotel niet uit. Maar er komt wel iets naar buiten. En volgens Bertus Hendricks van Klingendaal is het beeld wisselend. Aan de ene kant uh, offensieven vanuit uh, het oosten, uh, van, van uh, die steden die men in handen heeft, van enthousiaste uh, opstandelingen. Maar waarvan het enthousiasme niet altijd overeenkomt met de uh, militaire ervaring. In Zawiya wordt zwaar gevochten in het westen. Daarvan zegt het leger uh, van, uh, daarvan zegt het regime van Gaddafi, dat hebben we heroverd. Uh, dat is nog niet zover, maar vanuit, uh, uh, of ook via Al Jazeera en de telefoon, komt een bericht vanuit het centrum van Zawiya. Dat ze het centrum in handen hebben, maar dat ze een aan de andere kanten wel uh, stevig worden omsingeld. Dus het is een, uh, ja, een, wisselend, uh, een wisselend beeld. En uh, niet altijd even geruststellend. En terwijl demonstranten vechten met aanhangers van Gaddafi. zitten nog steeds drie Nederlandse militairen vast in Libië. Ze werden opgepakt in de stad Sirte tijdens een poging twee Europeanen te evacueren. Jaap de Hop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO. en oud-minister van Buitenlandse Zaken. die legt uit hoe het gaat als het besluit is genomen dat er ingegrepen gaat worden. Nou, dat is een kwestie van de naast betrokken ministers, inclusief zoals we weten de minister-president. Zodat er in ieder geval in een kabinet uh, brede dekking bestaat voor zo'n uh, besluit. Maar ook dat gaat, uh, net zoals de onderhandelingen nu, in volledige discretie en geheim. En dat kan ook niet anders. Ja. Kom je dan fysiek bij elkaar of is het telefonisch overleg? Nou, dat kan beide. Uh, dat weet ik niet. Je kunt uh, een afspraak maken. Je kunt ook uh, een telefonische conferentie uh, houden waarop je dat uh, bespreekt. Langs een uh, beveiligde lijn uiteraard. Dus dat is uh, de keuze die je op een bepaald moment maakt. Het maakt niet zo vreselijk veel verschil. Ik weet niet of men bij elkaar is gekomen, ja of nee. En krijgen politici uh, ministers dan in dit geval... krijgen die dan ook uitleg over de details van, uh, van de operatie? Of gaat het gesprek vooral over ja, de politieke kant van de zaak? Nee, ik denk wel dat, dat uh, de betrokkenen kennende dat zij uh, uh, wel redelijk uitgebreid worden ingepraat... zoals dat heet, uh, door de militairen, hun militaire adviseurs... Uh, over hoe iets uh, zou moeten... ...moeten verlopen, hoe het zou moeten gaan... ...wat de plannen zijn. Maar ze moeten uiteraard de uitvoering uh, overlaten. En uh, laat ik u één ding zeggen. Ik ken... Uh... Nederlandse krijgsmacht als uiterst professioneel. Precies, en daar moet je het aan overlaten dan uh, vervolgens. Maar je moet wel natuurlijk de politieke consequenties je goed realiseren. En daar zijn de ministers voor bij betrokken. Natuurlijk, en de politieke verantwoording komt altijd uh, achteraf. Ik denk dat niemand enig belang heeft, uh, ik heb dat premier Rutte ook uh, duidelijk horen zeggen op zijn persconferentie, niemand enig belang heeft uh, bij speculeren in het openbaar. Ik heb alweer in de afgelopen 24 uur uh, zeer vele uh, leunstoelleskundigen zien langskomen die allemaal precies weten hoe het wel had gemoeten of niet had gemoeten en wat er gebeurd is en wat er niet gebeurd is. Ik weet dat niet, ik heb ook niet de potentie dat uh, te weten, maar ik denk dat we nu echt de naast betrokken de premier, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Defensie uh, en de diplomaten niet te vergeten hier en in Libië. Uh, in uiterste uh, geheimhouding uh, uh, hun werk moeten laten doen. Uh, nogmaals, uh, het allerbelangrijkste is... die mensen moeten veilig en gezond weer thuiskomen. En daar moet alles voor wijken. Zoals de Tweede Kamer ook heel verstandig heeft ingezien... door niet te gaan debatteren. Ja, de Hoopscheffer, de artssecretaris-generaal van de NAVO... en de oud-minister van Buitenlandse Zaken in Nederland. Ondertussen, aan de grens tussen Tunesië en Libië... is het Tunesische leger samen met de Verenigde Naties druk bezig... De opvang van de duizenden vluchtelingen uit Libië te stroomlijnen. Dat betekende voor een grote groep mensen uit Bangladesh... dat ze vandaag moesten verhuizen. De stroom mannen die hier langs de weg slentert... met bagage aan de hand of op het hoofd, lijkt eindeloos. De meesten komen uit Bangladesh. Ze hebben een week gebivakkeerd bij de grens. Maar nu moesten ze daar weg en uh, lopen ze in één lange kolonne... Naar het tentenkamp dat is ingericht door de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Je krijgt te doen met de mensen die hier bijna bezwijken onder het gewicht van die enorme koffer die ze meedragen. Maximaal 20 kilo. 20 kilo, 20 kilo op zijn hoofd. Yes. How long is it from there to the camp? 7 uh, kilometer, maybe. Seven moet Why do you have to walk? No bus. Noobas. Nobas. Misschien moet je nog wel meer medelijden hebben met de mensen die helemaal niks bij zich hebben. All Liby Libyan Peoples Alibaba. Ja. Uh, Hijek hadek. Hij Everything mal materials hadek. Yeah? My company, two man no salary give. Prement. No salary. Salary no give salary two months, company. Het bedrijf waarvoor ze werkten heeft al twee maanden geen salaris uitbetaald. En daardoor komen ze, nog afgezien van de berovingen onderweg, totaal berooid aan in het tentenkamp. Aan het begin van de kamp moeten de mannen hun paspoort... of een kopietje daarvan inleveren. Een paar mannen maakten zich een beetje zorgen... dat ze hun paspoort moeten inleveren... maar dat blijkt alleen bedoeld te zijn voor de registratie. Later krijgen ze hem weer terug. De grond ligt bezaaid met lege waterfressen. Achtergelaten spullen, dekens, tassen, kleding. Vorige week stonden hier misschien tien tenten. Inmiddels is het een veelfout. Mannen lopen met matrassen of zijn bezig zich in een van de tenten te installeren. Een bulldozer is bezig een deel van het terrein te egaliseren. Dat betekent dat er nog meer tenten bij zullen komen. Ik kom nu over een heuveltje en dan zie ik pas echt hoe enorm groot dit tentenkamp geworden is inmiddels. Écoutez, a priori y a a peu près, uh, 2000 tentes Khaled kijkt uit over het tentenkamp. Hij is van uh, de organisatie Secours Islamique France. Voor zijn er ongeveer 10.000 mensen hier, Er staan nu 2000 tenten aan deze kant. En er komen er aan de andere kant nog eens 2000 bij. Dat betekent 10.000 mensen hier en nog eens 10.000 mensen daar. Het zijn enorme aantallen. En waarom moesten die mensen daar eigenlijk weg, waar ze eerst waren, bij de grens? Er pas de de infrastructuur op niveau de frontier. Daar waren onvoldoende voorzieningen. Geen tenten bijvoorbeeld. Dus liepen de mensen onder de blote hemel. En het heeft gisteren geregend, dus dat kon ook niet langer. En daar waren ook te weinig wc's en geen douches. Maar is dat nu in dit kamp allemaal al geregeld? Nee, ja, pas du tout. Non. No? Regardez l'état du kamp. Het ah. is een catastrofe. <laughs> Nee, absoluut niet. Kijk maar eens om je heen wat een troep er nu al ligt. Overal ligt rotzooi op de grond. En er zijn zelfs geen latrines. Mensen moeten hun behoeften gewoon doen in een gat in de grond. a deux inconnus. De première inconnue, c'est combien de temps va durer cette Twee dingen zijn nog volstrekt onduidelijk, zegt Calet Guider. Eén, hoeveel mensen er nog bij komen, want dat wisselt per dag. En hoe lang dit allemaal nog gaat duren. De bijdrage was van Pouders vanaf de Tunesische grens. Het is precies kwart over zes. Tijd voor Heerenveen. Want daar wordt die World Cup schaatsen gehouden. Sebastian Timmerman is erbij. Wat een beetje een rustige sfeer zo, Sebastian. Zijn de mensen alweer weg? Ja, nee, dat, dat, nou ja, dat niet. Tiaf is trouwens niet uitverkocht uh, vandaag. En, uh, ik zat daar ook net over te denken. En toen dacht ik ook, ja, uh, het is toch leuk dat je nu acht ritten hebt gezien en de doen de rijders mee. Die eigenlijk bij voorbaat al weten dat ze uh, niet in de prijzen gaan vallen en ruim boven de 6,5 minuut eindigen. En dan denk ik finales, hè? finales aan het einde van zo'n World Cup-cyclus en in een seizoen, na Olympisch seizoen. Waar toch veel gediscussieerd is over hoe je het schaatsen allemaal wat frisser en wat flitsender. En wat meer van deze tijd kunt maken. dan denk je, ja, waarom doe je dan 11 ritten op de 5 kilometer. En pak, doe je niet bijvoorbeeld 5 of 6 ritten. En laat je echt de beste van het World Cup seizoen zo onderling tegen elkaar rijden. Misschien is dat toch wel een idee voor uh, het volgende seizoen. Jorrit Bergsma hebben we inmiddels trouwens wel in de baan gehad. Als tweede Nederlander. Hij heeft de snelste tijd neergezet. 6, 26, 74. Hij leek lange tijd op weg naar een persoonlijk record. Dat staat nog 3 seconden sneller. Dat zat er uiteindelijk niet in. Omdat hij in de laatste ronde toch wel wat tijd verloor. Maar het was volgende. Uh, Voldoende Om Jan Blokhuizen voor te blijven. Die staat op de tweede plaats. En de Duitser Patrick Beckert staat op de derde plaats. Met 631-26. Eerder vandaag, dus Irene Wust. Als beste op de 1500 meter voor Marit Leenstra. Valkenburg werd daar vierde. Maar zij plaatst zich daar wel mee voor de WK-afstanden. Volgende week in Insel op de 5 kilometer is het allemaal al beslist. Bob de Jong komt straks nog in actie. Heeft het Wereldbekerklassement al gewonnen. En hij rijdt volgende week in Insel in die nieuwe hal. Bij de WK-afstanden op de 5 kilometer samen met Wouter. Oldeuvel en Jan Blokhuizen. Ja, ze hebben wel naar ons geluisterd, Sebastian, Volgens mij spelen ze nu Timmerman heeft de Wereldcup. <laughs> Goed, Sebastian, dankjewel. Voorschot al op het carnaval. Dat barst dit weekend los, niet alleen beneden de rivieren in Nederland... ook in Brazilië. De verkeersinformatie, Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, zojuist noemde ik al twee files door ongelukken... op de A58 en de A59 in Noord-Brabant. Maar gelukkig zijn alle... Uh, de beide wegen daar weer vrij. Dan is het nog belangrijk om een wegafsluiting te melden. Ook voor bezoekers aan de HISWA. Want uh, de A1 Amersfoort richting Amsterdam gaat vanavond om 10 uur voor werkzaamheden dicht tussen de knooppunten Diemen en Watergraafsmeer. En gaat pas maandagochtend om 5 uur weer open. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Geen staatsbezoek aan Oman, maar wel een privé-diner met de sultan. Eerder deze week werd het staatsbezoek aan de Oman uitgesteld... wegens de onrust in het land. Maar de koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... Die zijn wel ingegaan op een persoonlijke uitnodiging van de sultan van Oman. De Tweede Kamer is verbaasd over de gang van zaken en is het er niet mee eens... omdat het diner toch politiek uitgelegd kan worden. De bijdrage is van onze politiek verslaggever Michiel Breedveld. Nederland en Oman hebben in nauw overleg het staatsbezoek uitgesteld. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken schrijft vandaag... in het kader van het goede overleg tussen Oman en Nederland... is ingegaan op een persoonlijke invitatie van de sultan voor een privé-diner. Premier Rutte noemt het besluit verstandig. De uitnodiging is een privé-uitnodiging van de sultan aan de Nederlandse koningin... voor een privédiner en dat is in principe een zaak van de koningin zelf... maar uiteraard gezien de context... Van het uitstellen van het staatsbezoek hebben de koningin en ik troon voorlegd. En vastgesteld dat het verstandig zou zijn daarop in te gaan. Het uitstel van het staatsbezoek was spitsroede lopen. Voorkomen moest worden dat het bezoek van de koninklijke familie uitgelegd zou worden als steun aan de sultan. Maar tegelijk is het uitstel van het staatsbezoek ook een signaal. Volgens premier Rutte brengt het privé-diner de zaak weer in balans. Nou, het aardige van dit privédiner vindt het nou juist dat het het beeld helemaal recht trekt. Want je zou tegelijkertijd kunnen redeneren dat het afzeggen... of liever gezegd het uitstellen van een staatsbezoek aan Oman... zou ook kunnen worden uitgelegd als partijkiezen... door de koningin en de Nederlandse regering... in een binnenlandse aangelegenheid. En het wel aangaan op een privé-uitnodiging van de sultan... trekt de zaak in ieder geval weer een beetje in evenwicht... dat Nederland geen positie kiest. De koningin en de Nederlandse regering niet in deze zaak. Meerderheid in de Tweede Kamer is het daarin het geheel niet mee eens. Geert Wilders van de PVV noemt het onverstandig. D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP... Hekelen de gang van zaken. Frans Timmermans van de P van Ik vind het in ieder geval een hele rommelige gang van zaken. Eerst wordt de Kamer gemeld het is uitgesteld. Vervolgens krijgen we een dag later als een soort nabrander gemeld. Uh, maar er vindt toch een diner plaats uh, in Omaan. Uh, meld dat dan in één keer. Dan weet de Kamer in één keer waar men aan toe is. En in de tweede plaats, ja, zo ontloop je niet het risico waar de Kamer op gewezen heeft. Namelijk dat de koningin onderdeel wordt van een politieke discussie... die op dit moment in Oman heel heftig is. Volgens Harry van Bommel is een privé-diner geen zaak van de koningin persoonlijk. Onder de huidige omstandigheden kun je uh, aan de sultan van Oman geen privébezoek brengen. Dat is een politiek bezoek en dat zal ook zeker politiek worden gebruikt uh, door de sultan. Ongetwijfeld staat er op woensdag uh, in de, uh, de Oman-observer... staat daar een verslag met foto's, et cetera... En uh, ja, de Sultan gaat het gewoon politiek gebruiken. Nogmaals Frans Timmermans van de PvdA. Ik begrijp dat de premier ook zegt uh, dat het te maken heeft met het zoeken van balans uh, tussen het enerzijds uitstellen en het anderzijds niemand voor het hoofd uh, willen stoten. Daarmee zegt hij in feite zelf al dat het een politiek besluit is en dus ook een politiek diner. Uh, en ja, ik denk dat de mensen in Omaan, net zo min als de mensen in Nederland... het verschil zullen zien tussen een officieel diner en een privédiner. Volgende week zal premier Rutte zich in de Tweede Kamer moeten verantwoorden. Maar volgens Rutte zal dat de zaak niet meer veranderen. Nee, dit is echt een zaak uh, van de koningin en mij als, als ministerieel verantwoordelijke. En Dit is niet een zaak die valt onder, waar de Kamer, zeg maar... Daar mag we alles van vinden. Maar dit is echt een zaak van... Uh... De, de koningin en haar persoonlijke contact met de sultan. wat het volledigste. En dus zullen Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima dinsdag gewoon bij de sultan van Oman aanschuiven. Voor dat diner dus. En we noemen het geen staatsbezoek. De bijdrage was van Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Begin februari brandde er in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro... een paar werkplaatsen voor praalwagens af. En dat vlak voor het carnaval. Een grote klap, want carnaval is een groot feest. Maar carnaval is in Rio ook een wedstrijd om het bouwen van de mooiste wagen. Correspondent Marion van Rooijen ging naar een van die werkplaatsen. Hier is het waar de praalwagens worden gemaakt. Het havengebied van Rio... Omgebouwd tot de stad van de samba. En van veraf hier kan je het al zien. De uitgebrande ramen. Op zijn minst drie samba-scholen die geraakt zijn door het vuur. Presse? Marion? Ja? Daar moet Ja, want je mag niet zomaar naar binnen. Want het carnaval is een wedstrijd. En al die grote prouwwagens die ze nu aan het maken zijn, die zijn geheim. Dat mogen de andere scholen niet zien natuurlijk. Oké, okay, maar de baas van de Samba school zegt, kom maar mee. Het is ongelooflijk wat je nu er ziet. Hè. Hier staat een levensgroot wit paard met vleugels klaar om weg te vliegen. Dat zie ik nog meer. Een prachtig bestikt doodshoofd met nepjuwelen. Twee oermannen. Helemaal in het bond gestoken. En dan praten we over allemaal dingen van zo'n 20 meter hoog. Hè? Maar nu kan je het zien. Ja, je ziet het. Wat een ongelooflijke fik is dat geweest, zeg. Het was begin vorige maand nog maar 30 dagen te gaan voor carnaval. En plotseling stijgt er een enorme rookkolom boven Rio uit. In paniek... Renden de mensen naar het vuur. Heel veel mensen huilden. Het carnaval is kapot, zeiden ze. Het is humanamente carnaval novamente in te onmogelijk, zegt deze man. om voor carnaval al die karren en kostuums weer opnieuw te maken en af te krijgen. En hier staat. Uh... Iemand te lassen. Zo moet dat ongeveer gegaan zijn. Ja, ja, ja. Inderdaad, ik ga er maar wat verder vandaan staan van die lassen. Het spat alle kanten op. Dus het kan best zijn dat er gewoon een vonk is overgesprongen in op al dat materiaal. Zilveren pump. Acht meter hoog, schat ik. Helemaal gemaakt van papier -mache. Als het droog is, is het wel makkelijk dat er zo'n vlam overspringt en dat je gewoon weg bent. Gigantische ridders, met daarachter bronzadelaars. Het dreigt toch wel, ondanks alles, weer een goed carnaval te worden. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om het allemaal weer de, in orde te maken zo snel? 98% van de karren was klaar. En meer dan de helft is toen afgebrand. de todo eso fue quemado también. Eh, quemo. Er staat een mevrouw hier carnavalspakken te maken. Hier worden lichtblauwe, glimmende veren op een rokje geplakt. Ja, ja, zegt ze alles, alles is verbrand. Alles moet opnieuw beginnen. Maar gaat het op tijd klaarkomen? Ik heb Ja, zegt ze: ja, ja, ja. Maar ik heb nu niet zoveel tijd om met u te praten, want het, uh, het gaat dag en nacht door, zegt ze. Ze is maar aan de plakken, dag en nacht. Ja, het Zo gaat het ze dus toch weer lukken. Want als het om carnaval gaat, krijgen de Brazilianen echt alles voor elkaar. que show! Bijna niet stil blijven zitten op je stoel als je dat hoort aan het slot. Marion van Rooyen was dat met de reportage over het carnaval in Rio. Goed, het, uh, het nieuws is eventjes op voor dit moment. Blijf erbij, want er is nog heel veel meer. Bijvoorbeeld de avondspits van WNL, zo dadelijk gepresenteerd door Peter Grijze. Petra, uh, goedenavond. Wat gaan jullie doen? Hallo Bert. Ja, ik wou jou wat vragen. Is het jou ook opgevallen dat automobilisten vaak geen richting meer aangeven? Ik heb dat nooit gedaan, want ik vind gewoon. Huh? Ja, jij bent er zo een. Ik ben er zo een. Ik, uh, ik oh. en ik schaam me er ook niet voor. En je schaamt je er. De... Nou goed. Ja, ja ik blijf. Het is heel erg. hè? Ja, het is heel erg. Nou goed, we gaan er zo over hebben. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Want de fietsersbond, die is het ook opgevallen. En die zijn overladen met klachten van fietsers daarover. Ja, daar zijn Oh, heel nee, tussen... maar in de stad doe ik het wel. Op de snelweg. Ja, oh, dan doe je het wel. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou goed. Uh, maar fietsers, ja, die kunnen er trouwens ook wat van. Heb ik ook gemerkt, trouwens. Maar goed, uh, dat meer straks daarover. En aandacht ook voor China. De Arabische lente gaat die overspringen daar naar Azië. Dat dus bij deze vrijdagavond-uitzending van Avondspits na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 Ook met de Nokia E72. Ga naar de Vodafone-winkel of bel 0800 0500. Power to you. Vodafone. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse ambassadeur in Ghana heeft alle Nederlanders... in Ivoorkust opgeroepen zo snel mogelijk weg te gaan is er de afgelopen dagen steeds onveiliger geworden. In de grootste stad Abidjan zijn rellen aan de orde van de dag. Er zijn 52 Nederlanders in Ivoorkust. De Tweede Kamer is het er niet mee eens... dat koningin Beatrix alsnog naar Oman gaat. Deze week werd het staatsbezoek aan Oman uitgesteld... wegens de onrust in het land. Maar daarna nodigde de, nodigde de sultan haar uit voor een diner... komende dinsdag, en daar ging ze op in. Volgens de Kamer loopt de koningin nu nog steeds het risico... dat ze onderdeel wordt van een politieke discussie. De katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordate onderzoekt... of er meldingen zijn gedaan van seksueel misbruik door priesters... die betrokken waren bij projecten in Kenia. Projecten die gefinancierd werden door Cordate. Een Nederlandse bischop die van misbruik wordt beschuldigd... werkte jarenlang mee aan die projecten. En de Nederlandse Nobelprijswinnaar Simon van der Meer is overleden. Samen met een Italiaanse collega kreeg hij in 1984... de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn onderzoek naar elementaire deeltjes... Hij werkte lang bij CERN, de Europese organisatie voor kernonderzoek. Simon van der Meer was 85. En tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Het weer. Erwin Krol. Vanuit het noorden neemt geleidelijk de bewolking toe. Dat gaat allemaal mondjesmaat. Dus ik denk dat met name in de zuidelijke helft van het land... blijkt het vannacht nog heel lang helder. Daar gaat ook mist ontstaan. Daar gaat het graad of drie vriezen. In de noordelijke helft van het land is het veel bewolkter. En dan vriest het slechts een graad. Morgenochtend is het vrijwel overal bewolkt. Hier en daar zou wat lichte regen kunnen vallen. Dat zijn in elk geval geen grote hoeveelheden. Maar morgenmiddag is het droog. En vanuit het noorden gaat de zon af en toe doorbreken. Dat is volgens mij niet al te veel. En of die opklaringen het zuiden bereiken, dat waag ik te betwijfelen. Het waait niet hard en het wordt morgenmiddag een graad of zes. Maar die opklaringen gaan wel door, zodat zonnig nacht... Overal wat helderder wordt, het vriest een graadje. En zondag overdag schijnt de zon weer op de meeste plaatsen. Het wordt een graad of 5, 6. Maandag en dinsdag zijn zon over grote dagen. Kan tot de temperatuur wel oplopen naar 7, 8 graden. En woensdag en donderdag wordt het pas echt warm. Zeker een graad of 10. Maar ja goed, dan is het ook wel een stuk natter. ANWB Verkeersinformatie op de A10 Ring West naar Zaandam is opnieuw een ongeluk gebeurd. Bij Westpoort staat een file van 2 kilometer en de rechterrijstrook is dicht. Op de A18-7 naar richting Varsenveld. Bij Varsenveld 2 kilometer file. In verband met de spoedreparaties, de linkerrijstrook daar dicht. En dan de A59-OS richting Zonzeel. Tussen Waspik en knopend Hooipolder staat 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Petra Grijs. Op. Slaat de Arabische lente over op Azië en straks het resultaat van 50 jaar feminisme. Jij had het, mis boy. We beginnen met Schaatsen Sebastian Timmerman bij de wereldbekerfinale schaatsen in Heereveen. Sebastian, praat ons maar bij. Nog drie ritten zijn er te gaan op deze voorlaatste vijf kilometer van het seizoen. Volgende week de WK afstanden. En daar draait het eigenlijk vandaag ook al wel een beetje om. Wie er het beste in vorm is met het oog op volgende week. Want het wereldbekerklassement is al beslist. De winst daar gaat naar Bob de Jong. Hij komt straks in actie in de laatste rit tegen de Noor. Ovar bukkoe Bob de Jong won, vijf van de, of won vier van de vijf wedstrijden die in dit seizoen verreden zijn op de langste afstanden. De rit daarvoor. De Europees en wereldkampioen allround Ivan Skobrev tegen Bob de Vries. En we gaan dadelijk beginnen met de rit van Wouter Oldeuvel. De Nederlands kampioen allround tegen Jonathan Koek. Die drie ritten dus zijn de laatste wedstrijden van deze eerste dag van de World Cup finales in Ereveen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. En dit is WNL. Wij gaan meteen door naar het EK Indoor Atletiek in Parijs. Andy Houtkamp, daar. Goedenavond, Andy. Hallo. De Ja, ik, uh, ik, ik zit doodstil te wachten eigenlijk op uh, de start van uh, de Nederlandse. en Dat is Ramona Fransen. Zij is 25 jaar, staat uh, er heel goed voor. Want ze heeft nog één onderdeel te gaan uh, bij de Meerkamp. Een beetje uitgelopen zojuist vanwege wat valse start in de series hiervoor. Uh, over een minuut of twee, drie verwacht ik dat ze gaat hardlopen. En dat moet ze heel hard doen op de 800 meter om een uh, mooie medaille te gaan halen. Helemaal onverwacht is dat, want zij doet voor het eerst mee aan een groot toernooi, dit EK Indoor. En ze heeft het zo goed gedaan, op alle onderdelen zo'n een beetje een uh, persoonlijk record. En zelfs bij het hoogspring een prachtig Nederlands record. Dat uh, ja, het, uh, het kan al niet meer stuk deze dag voor haar. Ze hoopte uh, als het heel goed zou gaan dat ze bij de eerste vijf zou komen. En nu staat ze gewoon bij de eerste drie. En heeft een seconde of 5-6 voorsprong op de nummer vier, dat is een uh, Poolse. Minska, en dus moeten we daar nog even op wachten. Uh, ze startte, ik schat over, twee minuten uh, haar belangrijkste serie in haar leven tot nu toe. Namelijk de tweede serie van de 800 meter. Haar laatste onderdeel, Ramona Fransen. Dankjewel Andy. En we schakelen we zo nog gewoon even met jou. Uitstekend. Als zij uh, gaat rennen. En dat moet ze dus heel snel doen. En ondertussen geven wij richting aan het nieuws tot 7 uur in het verkeer ja hoort je al wordt minder richting aangegeven het valt mij op de laatste tijd automobilisten die niet aangeven welke kansen opgaan en ik ben niet de enige ook fietsers valt het op Hugo van der Steenhoven, goedenavond. goedenavond u bent van de fietsersbond ja en u merkt het ook hè dat er minder richting wordt aangegeven vertel er eens wat over ja ja nee dat klopt het uh, wij hebben ook uh, gezien dat uh, dat ook fietsers zeg maar uh, vaak geen richting aangeven en uh, dat het ook hinderlijk is voor andere fietsers. We krijgen daar ook wel klachten over van, van fietsers, overfietsers. Uh, en het is eigenlijk een algemene tendens in het verkeer. En uh, dat vinden wij ook uh, heel vervelend. En ja, de, de, de, we willen dat eigenlijk ook uh, verbeteren, zeg maar. Nou, krijgen er ook meer ongelukken door? Zijn daar statistieken over? Of... Nou, dat, dat is niet zo duidelijk. Uh, het, het, ja, het kan natuurlijk wel tot ongelukken leiden. Als een fietser zeg maar onverlicht uh, s'avonds op pad gaat... Uh, en dan is de kans dat hij door een automobilist uh, geraakt wordt natuurlijk groter uh, dus dat kan zeker tot een ongeluk leiden maar over het algemeen leidt het meer tot heel veel irritatie in het verkeer ja uh, veel tot, ergernis tot, tot, en... tot agressie soms oh ja ik krijg u daar ook uh, meldingen van binnen ja ja dat is zeker zeker ja er zijn nog steeds ook automobilisten die toch bijvoorbeeld uit hun auto stappen en een portier open slaan zonder te kijken bijvoorbeeld uh, ja oké okay. maar dat is weer wat anders dan weer richting aangeven dat, ja, ja. ja, maar ook, okay. ook inderdaad uh, richting aangeven. dat ja, betekent toch dat als je achter iemand zit, een fietser zit die geen richting aangeeft en in één keer afslaat... Ja, dan, dan kan je behoorlijk schrikken en uh, ja, me mensen worden daar natuurlijk boos over. Nou is het bij mij er echt zo ingepeperd dat het zo'n automatisme is... dat ik dat zelf dan niet snap waarom anderen dat dan niet doen. Maar kunt u mij dat wel uitleggen waarom, we, waarom daar kennelijk uh, ja, wat makkelijker mee om wordt gegaan? Ik, ik weet het natuurlijk ook niet. Uh, veel mensen vragen zich dat af. Er is dus, denk ik over het algemeen sprake van wat verruering in het verkeer en, en ook wat uh, onnadenkendheid. Het lijkt er eerder op dat mensen, als ze op de fiets zitten of in de auto zitten, met hele andere dingen bezig zijn dan met, uh, met deelnemen aan het verkeer. Ik denk dat dat het probleem is. Bellen bijvoorbeeld. Ja, bellen of nadenken over andere dingen of uh, met de gedachten elders zijn of uh, muziek luisteren. ja En daar en, kunnen fietsers ook wat van, hè? u zei het net al. Uh, uh, ja. Maar die geven ook weinig richting aan. Want als je dat dan hier op de redactie, hebben we het er even over gehad... en dan de automobilisten zeggen allemaal, ja maar die fietsers, die doen het ook echt nooit. Ja, klopt. Er zijn, uh, er zijn ook heel veel fietsers die het niet doen, zeker in de, in de steden. En uh, wij, uh, wij hebben een actie gestart, om uh, de noemen vriendelijk verkeer... En uh, wij roepen fietsers op om ook, uh, uh, ook uh, op te letten in het verkeer en ook richting aan te geven. En uh, te stoppen voor rood en een goede verlichting te voeren. Omdat dat uh, nou ja, de, de, de, het prettig deelnemen aan het verkeer te goede komt, maar ook een stuk veiliger is. Dank u wel, Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond. En gaan, wij gaan weer terug naar Andy Houtkamp, want we willen natuurlijk erg graag weten hoe is het gegaan, Andy. Ja, ik, ik kan je amper staan. Ik begrijp dat je... En die uh, zei, en dat betekent dat ik waarschijnlijk uh, in de uitzending ben. Nietzeker. Ja, het wordt uh, heel spannend hoor, voor Ramona fransen Ze zijn begonnen, ze moeten vier rondjes van 200 meter. En de Poolse, uh, die op de vierde plaats staat, Timinska, die, die loopt op kop. Het verschil tussen Timinska en Ramona fransen mag niet meer dan vijf seconden zijn aan de finish. En Ramona fransen loopt nu in derde positie, en dat is ongeveer vijf en een halve seconden. Die ze achterloopt op uh, de Poolse. Maar Ramona Franse gaat alles uit de kast halen. Ze loopt nu richting tweede positie. Om op de tweede plaats te komen in deze meerkamp zal ze tien seconden beter moeten lopen dan de Franse. Die meedoet, dat zal niet lukken. Maar het gaatje moet ze zo beperkt mogelijk laten met de Poolse. Nog twee ronden te gaan. Voor Ramona Franse en voor de Poolse Timinska. De afstand wordt ietsje groter tussen Timinska en uh, Ramona Franse. Maar Ramona Fransen is een vechter, dat hebben we de hele dag al gezien. 25 jaar jong uit de Bollenstreek en zij kan zomaar een medaille halen want ze komt dichterbij bij de Poolse. Uitstekend, we gaan de laatste ronde in. En dan moet die 5 seconden moet, uh, toch wel te halen zijn. Ramona Franse probeert er alles uit te halen. Ze wordt nog wel voorbij door een uh, uh, Russische, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat om de, degene die op de eerste plaats loopt, Kaminska, de Poolse. En Ramona en Fransen. En dat verschil is een meter of 10-15. En nu moet die weer ingezet worden. De Poolse doet dat al. Nu moet Ramona Fransen ook heel hard gaan lopen. Dan ga je kijken als ze het laatste recht opkomen. En lijkt het erop dat die 5 seconden nou het zal omhangen. Ramona Fransen gaat uh, zo over de kinst over 2-14 is even voor de Poolse. Maar het is 2-16 en een beetje van Ramona en Fransen. En die gaat hier een bronzen medaille pakken op de meerkant. ...bij het EK Indoor atletiek in Parijs. Wat een fantastisch succes. In 2007 hadden we Brons elkaar in de rugstoel op de Meerkamp. In 2009 Zilver voor Jolande Keizer. En die fantastische reeks wordt voorgezet met een volkomen onverwachte... ...maar zeer verdiende bronzen medaille voor Ramona Brons. Geboren in Dordrecht, nu woont ze in de Bollestreek. Zij haalt Brons achter Scoite en Nama Jimou. Maar voor ons is het allerbelangrijkste. Ramona Fransen wint brons op het EK Indoor in Parijs. Dankjewel, Andy Houtkamp, voor dit moment. En dan gaan we naar de beurs dan. Die liet zich vandaag niet afschrikken door opstanden in de Arabische wereld... en de hoge olieprijs. Ajax sloot 0,1 in de plus. 368 punten. Jim Theo Poering van Alingsvermogensbank. Vermogensbank. Goedenavond. Goedenavond, Petra. Ja, waar de beurs vandaag vooral op afging, dat was een mooi cijfer uit Amerika. Vertel. Ja, dat klopt inderdaad. Er waren inderdaad banencijfers, werkloosheidscijfers vanuit de VS. En de beurs die hield al rekening met een positief cijfer en liep ook klink half naar 370 punten. Het cijfer was ook positief. Werkloosheid in februari daalde naar 8,9 procent. was in januari 9 procent. Maar we zakten toch weer terug en eindigden onveranderd op 368 punten. Nou, nou was de beurs begin deze week niet onder de indruk van een toestand in de Arabische wereld. Halverwege de week weer wel en nu weer niet. Hoe komt dat toch? Ja, we focussen ons met z'n allen als belegger uh, nu ineens uh, heel erg op de olieprijs. 103 dollar voor een vat uh, texaanse olie op dit moment. Uh, en ja, goed, uh, we zoeken natuurlijk ook al naar een reden waarom iets gestegen of gedaald is. En afgelopen woensdag, toen het daalde, beurzen dus flink, weten we dat aan uh, Libië. En ja, vandaag letten we daar eigenlijk al niet eens zo meer op. Maar uh, ja, je moet ook bedenken dat uh, in 2008 stond de olieprijs 150 dollar echt nog een stuk hoger. Uh, en als Europeanen moeten we ook kijken naar de euro. Uh, want die is gestegen. Dus de olie is voor ons niet eens echt duurder geworden in de afgelopen dagen. Kijk eens aan. Dus eigenlijk uh, ja, reageren de beleggers daarop? Ja, dat klopt inderdaad. En uh, Het is natuurlijk uh, heel erg korte termijn gericht om uh, uh, zo naar die olieprijs te kijken. En we zien dan inderdaad dat we vandaag 3,70 staan. Ook nog even 3,66 en half. Maar als belegger uh, en dan met name als particuliere belegger... moet je natuurlijk ook altijd het lange termijn perspectief in de gaten houden. Je koopt aandelen of specifieke bedrijven... omdat je daar vertrouwen in hebt voor de langere termijn... en niet om uh, dag in dag uit op te treden... En we moeten niet vergeten dat we in uh, nou, begin december nog 325 punten in de AIG stonden. En nu 368 punten. Dus, punt. dus dat de leggers is... hebben het goed gedaan. Ja, dankjewel. Jim Theoporing, Alex van Mogelsbank. WNL is ook op Twitter te volgen. Het avondspits WNL. Ja, sommige mensen die hebben met dit mooie weer zin om lekker in de tuin te werken. Voor inspiratie is er voor hen een beurs. Dat zo meteen. Het is weer vrijdag en dat betekent tijd voor de Vrijmiebo. Dit keer bij de opening van het Women Inc. Festival... En Maxima die trapte af met 200 topvrouwen. Een vrouw van 2011 heeft je door. Is je vijf stappen voor. Kom niet met smoesjes, die heeft zij al lang gehoord. Jij denkt ze maakt me knetter. Zij denkt whatever. Ik ben Aisha. Ja, ik schrijf mijn eigen tekst. En dat is ook denk ik, een beetje van mijn kracht. Want het zijn echt girl power teksten. Weet je wel? Van Je uh, bent mijn ex en ik ben blij. En je nieuwe chick heeft niks om mij. Hij is gratis. <laughs> Ik hoef hem niet te kopen. Hoezo is dat? Het is een promo-EP. Die kan je overal downloaden. Is dat dan wel zakelijk en commercieel verstandig ja. als vrouw? Als introductie wel. Ik heb er maar, maar zeven nummers op gedaan, dus ook niet ik dacht best te veel. Dag, beste, even mijzelf. Beetje out there. Schatje, het zit zo je. Yeah. Denk misschien dat je een big time player bent. Twee telefoons, dat soort dingen zijn van vroeger. Anousha, een zoen mee. Sta ik hier, zeg ik met een knipoog, bij de mannen maffia? <stut> nee. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, je, sta, je staat dus heel veel moeders en wij baren zelfs. Wij baren mannen. Dus hoe kunnen we nou mannen minachten? Nee, dat geloof ik niet. We baren ze. Ja. Dat is het beste argument dat ik uh, tot nu toe heb gehoord. <lacht> ik ben helemaal flabbergasted. Um, <lacht> nou heb ik een paar beetje vreemde evenementen uh, ben ik in het programma tegengekomen dit weekend. Oh. Ja, vertel alvast. Wat, waar schrok je van? Ik durf het bijna niet voor de Radio 1 uit te spreken, namelijk. Je bent van wakker Nederland, dat durf je toch wel. Het Magistrale Museum der Vaginale Verbeelding. Daar kun je met Yvonne Beelen in de uh, sector fun kutje kleien. Beetje oogkleppen af, zou ik maar zeggen. Is dat nou nodig om de vrouwenrechten te verbeteren? Nou, kijk, door in ieder geval iets uit te proberen. Kijk, heel, Er is heel veel frustratie bij vrouwen over hè, hun lichaam. En ontzettend veel natuurlijk ook daar. Je weet, ja, ik weet niet of jij het weet, maar er zijn nog steeds heel veel vrouwen die gewoon geen orgasme krijgen. Weet je, ik zeg whatever it takes. Want ik weet hoe geweldig dat is. Nou ja, als je daarvoor een beetje moet kleien, zou ik zo zeggen, doe je, doe je best. Ja. Dag mevrouw Jogerius. Een uh, lunch met 200 topvrouwen. Nou, daar hoort u natuurlijk vooraan te zitten. En met groot genoegen, moet ik zeggen. Ja. Ja, hoe gaat het nu met het... Uh, de laatste loodjes van het pensioenakkoord? Nee, je kent de uitdrukking, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Uh, de makkelijke dingen los je altijd als eerste op. Uh, dan blijven er nog wat moeilijke onderwerpen op uh, tafel uh, liggen. Het is dus nog niet klaar. Maar... Wat is nou moeilijker? Vrouwenrechten bevechten of uh, het akkoord pensioenakkoord? Oh, wat een vraag. <laughs> uh, ze zijn volgens mij alle twee een uitdaging. <laughs> Daphne Buntkoek, de centrale vraag was... wat je af moet leren om het te maken naar de top. Wat heeft u af moeten leren om het te maken? Nou ja, misschien um, een soort valse bescheidenheid. Uh, wat er vandaag ook werd gezegd, en dat vind ik wel heel belangrijk. Als je dat dan afzweert en je het anders doet, dan moet je ook de verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheden nemen die daarbij horen. En... Zoals? Uh, nou, dat als jij denkt een, een, een, een baan te kunnen of een job te moeten aanvaarden, dan moet je ook zorgen dat je daar klaar voor bent. Is het wel eens gebeurd dat jij, als ik jij moet zeggen, een baan aan hebt genomen en dat je dacht, oeh... Nou, zelfs Goedemorgen in Nederland. Ik, ik bedoel, ik kwam bij TMF vandaan en ik dacht van, oh jee, en dan moet ik daar iedere ochtend gaan zitten en het doen. Ik, maar toen ik er eenmaal zat, toen heb ik wel elke dag keihard gewerkt om me voor te bereiden op de volgende dag. En alleen op die manier kan je het denk ik waarmaken. Daarna kwam een regenboog en het eind pot met goud die er niet omloog. En ik pak wat ik kan pakken, sowieso. Bijdrage van WNL Radiovrouw Martine Woem. Het is al een paar dagen prachtig weer. En voor inspiratie om dan in de tuin aan de slag te gaan... kunt u terecht in Leeuwarden, Leeuwarden bij de Huis- en Tuinbeurs. WNL's Wiegenhemmer die liet zich er rondleiden door Merel Bosman en Pieter Fokkema... en maakte een eerste stop bij de avondtuin. Het is een hele bijzondere tuin, want deze is helemaal in de zomerse avondsferen. De uil hoor je op de achtergrond. En alles is prachtig verlicht. Als je heel goed luistert dan. Als je het heel goed luistert, zeker weten. Oh ja. Ja. En uh, zoals je kunt zien zijn er overal mooie ruimtes gecreëerd. Alsof je echt in de avontuin op mooie plekken kan gaan zitten. Ja. Veel met water gewerkt. Het ziet er echt prachtig uit. Hier komt u vaak? Uh, dit is een van mijn favoriete plekken. Ja, ja, maar ik, ik denk ook dat als de mensen hier komen en zien hoe prachtig dit aangelegd is. Met alle sfeerverlichting die hier is. Uh, dan krijg je echt de lente in je hoofd. Dan heb je echt wel weer zin om straks je tuin weer in orde te maken om in de zomer daar lekker te gaan zitten. Goed dat u dat zegt. Want het thema hier is de lente begint nu. En het is begin maart. Ik heb altijd geleerd, de lente begint op 21 maart. Daar denken jullie anders over, hè, meneer Fokkema? Ja, nou, we hebben er echt zin in. En, en ja, als we een beetje naar buiten kijken, al het zonnetje. Alleen, dat zie je hier op de beurs ook. De mensen die komen hier naartoe, vast oriënteren. Dat de beurs ook iets vroeger is, ja, heeft ook te maken met sommige dingen. Met besteldata, wil je een tuin aan laten leggen. Ja, het moet ook allemaal qua tijd passen. Dus ja, moet je ook niet te laat zijn, natuurlijk. Het is nog maar één van de 15 modeltuinen, hè? We hebben dus nog 14 te gaan. Oh, sterker nog, het zijn er zelfs dus 17. 17. En er zijn zelfs meer tuinen zelfs aangelegd, maar de 17 die allemaal een eigen thema hebben. Want het zijn allemaal verschillende thema's, zoals de nachttuin of een Japanse tuin, kindvriendelijke tuin, een daktuin. We hebben hier dus minstens 17 hoveniers. Noemt u er eens eentje, die het eerste nu opkomt, waar ik even mee kan praten. Omdat we hier in de, in de nachttuin staan, is dat Zaken van de Wal. Dus, Zaken uh, is ook een Japans drankje toch? Zaken heeft de Japans En toevallig heeft Zaken ook nog de Japanse tuin aangelegd hiernaast, met echte kooikarpers. Nou, dan moet ik die man toch zeker gaan spreken. Meneer maar ik kan me ook voorstellen dat u denkt... na het zien van al dat moois, ik moet nu iets aan mijn tuin veranderen. Ja, nou, voor mij persoonlijk wordt het een beetje lastig. Want moet ik woon in een binnenstad, in een appartement. Alleen als je dit zo ziet, krijg je inderdaad wel de kriebels. denk je van, nou, uh, als je dat huis hebt en je hebt de ruimte voor een mooie tuin... Uh, ja, kom erop. Super. Wat ik me altijd wel ook een beetje over verbaasd heb, is de geranium. Ik heb het gevoel, die geranium heeft een soort van geschonden imago. Altijd als mensen praten over ouderdom... en dan trekken ze er een heel vies gezicht bij en zeggen ze... ik wil later niet achter de geraniums gaan zitten. Zijn hier geraniums? Natuurlijk. Ook de geranium gaat met de tijd mee. Ja? Dat is echt waar. Geraniums die hebben, als je ziet wat mensen ook tegenwoordig met sierteel te doen... Hè, om maar even in de vaktermen te blijven... Ja. Uh, zie je ook dat zelfs de geranium... ...andere kleuren krijgt en op een andere manier gehouden kan worden. Dus... Ja, nou ja, je ziet hier ook de geraniums die gaan naar buiten toe. Hè? Dus je kan ze ook heel goed in de tuin hebben. Dus ja, de, de, de, natuurlijk achter de geraniums zitten dat spreekwoord is. Er. Vreselijk cliché, hè? Ja, vreselijk cliché. Maar ja, als je hier ziet, hij is hier in de tuin. En dan is het een heel vrolijk bloemstuk, om het zo maar te zeggen. We zetten hier de bloemetjes daadwerkelijk buiten. We zetten hier daadwerkelijk de bloemetjes buiten. Gaan we naar de tuin van de toekomst? De tuin van de toekomst? Ja, de tuin van de toekomst. U schetst dus hier toekomstperspectief. toekomstperspectief? Jazeker, want uh, we gaan natuurlijk allemaal de toekomst tegemoet. Ja. Uh, GroenLinks heeft zin in de toekomst, die mensen hier ook? Uh, dat weet ik wel zeker, ja. absoluut. Hey, dit is Zaken. Ja, nog steeds. Zaken. <laughs> hey. Van de Wal, ja. hoe gaat het met de Zaken? Met, met de Zaken gaat het goed, ja, gaat prima. Ik werd net al een beetje lekker gemaakt voor deze tuin, de avondtuin. Okay. Klinkt dat goed. Dat is he? uw prongstuk. Ja, ja, dat is mijn idee. Zo'n tuintje, exclusief L, wat kost dat? Om dit aan te leggen zoals hier ligt? Nou, 40.000 euro, denk ik ongeveer. schrikken de mensen daarvan? Mm, ja, maar niet allemaal. Dus hier komt de bankdirecteur, maar ook de vuilnisman. Nou, de vuilnisman die koopt dit niet, maar de bankdirecteur wel. Ja. Maar die komen hier wel? Die komen hier wel, ja. ja. U bent zakenman? Ik ben zakenman, ja. 2011 is dat voor u een interessant jaar? Is de Nederlander kort om weer bereid die portemonnee te trekken? Ja, die, die, die, die hele recessie, dat is een opgeklapt iets wat de, de, de mensen maken elkaar bang. U maakt nieuws nu. Maak ik nieuws? Nou, laat het zo zijn. en Laat dan iedereen weer gewoon die uren laten rollen. En dan komt het helemaal goed. Ja. Oh, dat is eigen belang? Nee, nee dat is ook in, in, in landsbelang en ook in jouw belang. Dat klopt. Ja, zo moet je het ook zien. Ja. Ja. Dank u wel voor de tip, voor ja. het advies. Graag gedaan. Te de midden van alle onrust in het Midden-Oosten maakt China zich op voor het volkscongres dat morgen begint. Ieder jaar komt het parlement, 3000 man, van de Volksrepubliek bij elkaar om de koers van het land te bespreken. En Libië en Egypte die lijken misschien ver weg van de rode partijtop. De Chinese machthebbers die realiseren zich maar al te goed dat de revolutionaire krachten zo naar hun land kunnen overslaan. Henk Schulte-Noordholt, hij is sinoloog en ondernemer in Peking. Welkom bij ons op de redactie. Dank u wel. Ja, de gewone Chinees, die kan er waarschijnlijk niet naar kijken. Maar zit de partijtop aan Al Jazeera gekluisterd, denk ik? <laughs> nou, Dat zou ik niet weten, maar men is zeer goed op de hoogte wat het in de wereld gebeurt. Via de ambassades en andere kanalen. Dus men volgt wat daar gebeurt. Maar de, de eerste concentratie van de Chinese machthebbers, dat is trouwens altijd al zo geweest, is op het binnenland gericht. Ja, maar ze kijken ook nog wel naar het buitenland. Nee, en, natuurlijk. En, en nu zeker. Nu zeker en ook om economische reden. Dat wordt misschien niet zo uh, belicht de laatste tijd. Maar China heeft uh, heel veel belang in Libië bijvoorbeeld. Heel veel oliebelang. Heel veel grote staatsbedrijven hebben daar uh, activiteiten. Ze bouwen daar spoorwegen, ontginnen daar oliebronnen. Uh, en er waren meer dan 30.000 Chinezen in Libië. En ja. die zijn allemaal geëvacueerd inmiddels. Precies, daar wil ik straks nog even op terugkomen. Want eer, uh, nog even meer over die nervositeit. Wat, wat merk je van de nervositeit van de Chinezen als het gaat om het Midden-Oosten? Nou, er is een er is tegenstelling tot het beeld dat over China bestaat... heel veel informatie wordt gegeven over wat daar gebeurt. Um, voor de krant en de media via internet. Uh, wel vanuit een licht bezien van uh, wat, wat de overheid bijvoorbeeld doet om de Chinese staatsburgers daar te helpen. De economische verliezen die ze hebben. Maar ook heel interessante commentaren bijvoorbeeld uh, van een wat liberalere krant. Tsai Jing, zal niemand ooit van gehoord hebben hier. Maar die zegt van ja, kijk, uh, stabiliteit is, uh, dat is, wordt niet gevoed uh, door, door, uh, door onrust. Dus het gaat om democratie democratie, die, uh, dat, dat geeft vrede en stabiliteit geeft schijnvrede. Ja, ja. Dat, soort, bijvoorbeeld dat soort geluiden zijn heel interessant. En die heb je in, uh, in China ook. Dus het is niet dat monolithische beeld van één partij die al informatie controleert en niemand die iets weet. Nee. We vinden Op allerlei niveaus vinden daar discussies plaats. Wel discussies. Tegelijkertijd hoor je ook van nou, als er bijvoorbeeld uh, Mubarak dan aftreedt daadwerkelijk. dan wordt dat ergens weggestopt in het bulletin. en dan wordt het even weggezet tussen allerlei andere ja, items. Het wordt echt niet alle analyses analyse, analyse die je in Nederland krijgt. Nee, nee. Dus nee. je krijgt de indruk dat het daar juist wel heel erg gebagatelliseerd wordt. Ja, gebagitaliseerd, dat weet ik niet. Um, men kijkt om, de partij heeft natuurlijk een taal kijken op zaken. Stabiliteit is het toverwoord, dat moeten we niet vergeten. En alle buitenlandse politiek zijn afgeleide van de binnenlandse. Dus het gaat China om stabiliteit, die zoals de partij dat ziet... een noodzakelijke voorwaarde is voor economische groei. En de opkomst van China aan de wereld. Ja, dus, dus door die bril wordt ook de buitenwereld bekeken. Ja, ja. En geldt dat ook voor de Chinezen die inderdaad achter het internet zitten... de kranten lezen? Hebben die het idee dat ze nou alle informatie krijgen... die ze graag zoeken en die ze willen? Nou, er zijn, er zijn allerlei... Je kunt niet zomaar als je in China zit om een voorbeeld te geven... de laatste stand van zaken over in Tibet of de Dalai Lama vinden. Dat zijn, dat zijn allemaal filters, allemaal firewalls die dat tegenhouden. Maar er is toch heel veel weer middelen om daar weer onderuit te komen. En nogmaals, de informatie die er zelf wel binnen China komt... en waar men over discussieert, is veel levendiger en veel diverser... dan we hier ons realiseren. Ja, op op partijniveau bijvoorbeeld. Wat niet, hier dan geen aandacht krijgt in Nederland. De premier van China heeft een paar maanden geleden gezegd... Ja, democratie zie, daar moeten we naartoe. Er is geen andere weg, um, uiteindelijk. Uh, intellectuelen in de samenleving discussiëren ook over allerlei politieke modellen. En dan heb je nog wat ze in China nettesens noemen. Dat zijn mensen die, burgers via internet, nettesens, die uh, ook over allerhande zaken discussiëren. Dus het is een heel divers beeld. Dus eigenlijk uh, wordt er veel meer opener, uh, uh, makkelijker gesproken over dingen waarvan wij denken dat is toch nat dan in China. Ja. Veel meer dan vroeger in ieder geval. Kijk, 30 jaar geleden had je daar nog de staartje van de revolutie. Toen kon je het helemaal nergens over praten. Er was helemaal nul informatie. En dat is heel erg, heel erg veranderd. Er is heel veel informatie, er is heel veel levendige discussie over, over de buitenwereld, waar men naartoe moet. Maar goed, er zijn bepaalde grenzen die wij natuurlijk hier niet kennen. Het is natuurlijk geen parlementaire democratie. En, en wat, de, wat de top betreft zal dat ook nooit komen. Wil dat ook nooit komen in China? Nee, dank u wel. Henk Schulte, Noordholt, ondernemer in Peking en Sinolo. Wim van Dalen, goedenavond. Goedenavond. Ja, we bespreken even nog het uh, carnaval, want het begint dit weekend. U bent directeur van de Stichting Alcoholpreventie en u houdt uw hart vast? Ja, je mag wel zeggen dat uh, de risico's met name voor jongeren uh, bijzonder groot zijn... als ze uh, eigenlijk zonder toezicht uh, heel gemakkelijk kunnen drinken. Want dat is zo met het uh, carnaval. Dat gaat hossend en feestend door de straten, geen ouder te bekennen en dan maar volgieten. Ja, en voor jongeren is dat risico groot, omdat je soms met een, als je een relatief klein lijf hebt, dan kun je met 6, 7, 8 glazen al, uh, al knock-out gaan. En uh, ja, dat valt natuurlijk minder op in zo'n feestvreugde, dus uh, je moet ontzettend goed opletten. Volwassenen hebben ook die verantwoordelijkheid om erg goed op te letten dat jongeren, zeg maar ja onder de 18, kun je eigenlijk wel zeggen, uh, ja, heel voorzichtig moeten zijn en eigenlijk nauwelijks mogen drinken. Ja, er is wel veel meer aandacht voor alcoholgebruik, hè? ook uh, zeker onder jongeren. Gaat het eigenlijk beter dan andere jaren? Nou, de aandacht is enorm toegenomen. Dat is echt een verbetering. Ook veel volwassenen realiseren zich beter dat alcohol heel schadelijk is voor jonge hersenen bijvoorbeeld. Uh, dus de aandacht is er wel. Maar echt het veranderen van het gedrag, ook bij jongeren, dat blijft toch nog ontzettend lastig. Mochten er nou jongeren luisteren die nog niet dat pak hebben aangetrokken, maar dat wel willen doen, wat adviseert u ze? Ja, het advies is eigenlijk vrij duidelijk. Als je gezond wil zijn en je wilt je kop gewoon ook helder houden... en ook je hersenen niet te veel aantasten... Ja, dan moet je alcohol toch als een risico, risico zien. Dan kun je beter echt onder de 18 uh, gewoon eigenlijk niet drinken... en dan ja, weer drank. Ja, maar dat werkt niet, meneer Van Dalen. Ze willen natuurlijk wel één of twee of drie... en dat ze ook nog uw goedkeuring krijgen. Ja, maar laten ze dan wel van mij horen wat eigenlijk de norm zou moeten zijn. En dan zullen ze eigenlijk zelf wel gaan drinken, dat snap ik ook best... Maar de norm is toch goed misschien om die nog maar een keer te herhalen. En ik weet dat de praktijk toch weer barstiger is. Dank u wel. Wim van Dalen, directeur van de Stichting Alcoholpreventie. En wij zijn aan het einde van Avondspits. We wensen u een heel fijn weekend. Zometeen brans met boeken. En uh, wat ons betreft, tot maandag. Voor Wakker Nederland. Omroep WNL. Instituut Itzada presenteert... Maar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Alle Turken heten Ali, geboren op januari. Echte datum van mijn geboortedatum weet ik niet, maar ongeveer schat ik dat ik kweefd ben. Het kasteel voor mij is een wezen. Toen ik hier kwam, de eerste anderhalf jaar, heb ik zo verschrikkelijk veel gehuild. Je neus indrukken met één hand. Hij uh, probeert je duim te breken. Nieuwsgierig naar meer...